Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is een verpleegkundige bedreigd en mishandeld. Een jongen van 17 was binnengebracht met een hoofdwond. Hij vond dat hij niet snel genoeg werd geholpen. Bedreigde de behandelende verpleegkundige en wilde die aanvliegen. Een collega die ertussen sprong, liep klappen op. Hij had een schaafwond en letsel aan zijn schouder en bovenarm. De verdachte vertrok daarna samen met zijn ouders uit het ziekenhuis in Nieuwegein. In de Caucasus is de prominente mensenrechtenactivist Sharip Auschef door onbekende doodgeschoten. Zijn auto werd doorzeefd met kogels. Een vrouw die bij hem in de auto zat raakte zwaar gewond. Auschef is de derde mensenrechtenactivist die in de afgelopen drie maanden in de regio is vermoord. In juli en in augustus werden twee vrouwelijke activisten in de Caucasus ontvoerd en later vermoord teruggevonden. Auschef stelde op zijn website de wetteloosheid bij de regionale overheid aan de orde. De president van Ingoesjetje heeft de moord veroordeeld. Volgens hem is Auschef vermoord om de regio te destabiliseren. Landen in Zuidoost-Azië en in de Stille Oceaan willen op economisch gebied nog nauwer gaan samenwerken naar het voorbeeld van de Europese Unie. Ze vinden dat ze nu te afhankelijk zijn van het Westen. Ook de grootmachten China en Japan steunen het plan voor een Oost-Aziatische gemeenschap. Australië wil ook een nieuw regionaal samenwerkingsverband voor veiligheid en de aanpak van natuurrampen.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 Daar krijg ik een exclusieve rondleiding van Christine Kemp van de Meijer.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 En hij werd met de brigadewagen van de Zandvoortse Renningsbrigade overgebracht naar zijn huis aan de Zeestraat. We staan hier bij een oorlogsgraf, dat is van August van de Meij. Hij is overleden in het drankarbeiderskamp drank in Rees, in Duitsland, even over de grens bij uh, uh, Hij is overleden aan de verschrikkingen van de honger en de kou. Zijn er veel Hollanders in die tijd overleden? Veel zandvoorders met name wil ik? Er zijn wel wat zandvoorders overleden, uh, dus er zijn ook nog drie zandvoorders die hier niet begraven en Ook in de overleden. I believe you you're a, out a, there Standing up a, and saying loud If you're out there Tomorrow's it's starting it's now. now Now, now No more broken promises No more calls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 Dat is een hele statige dame. Als je de foto's ziet, dan is het, was het een hele statige dame. Dus, uh, ja, en ze is uh, in 19, nou wat was het ook alweer? 1945 is ze overleden. Toen was ze uh, ja, toch wel uh, behoorlijk ja tachtig was ze. En ze heb heel lang is op school geweest. Dus uh, ja, heel leuk. Uh, <laughs> en toch dat haar school een school nog naar haar vernoemd is. Ja jammer dat er geen straat naar vernoemd is.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 There are shadows around it.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 Je bien les offrirai une autre, qui aime le vent et le parfum des roses. Moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Oh, no.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 de oppertuinman die uh, die uh, ja die zegt uh, ik zet dit hier neer of ik maak uh, daar zet ik uh, een, hoe noem je die dingen coniferen die komen er dan achter en dat wordt dan weer hoog en uh, ja uh, daar zijn ze altijd mee bezig ze zijn uh, ja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 Ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor deze prachtige rondwandeling. We hebben heel mooi weer gehad, zelfs een zonnetje nog. Hartstikke bedankt, Christina. Oké, okay, graag gedaan. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. We marchions sur une plage, een un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Een automne waarin het beeld was. Een saison die n'existe que dans le nord de l'Amérique.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 C'est comme si j'atteins. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe je encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois Het ritme van via de kabel op 104.